zo dit is echt zo'n liedje wat in login zou kunnen ja dit is echt zo'n jongere liedje hij ja, heeft er, het er een paar weken geleden ook in het draaiboek gestaan uh, ja oké okay. wie is dit eigenlijk want dan nou moet je ons bijpraten uh, ja. ja Dave Buddha ik ben heel, sle ik ben heel slecht in uitspraken Dave maar uh, ja ja dus ja het is dus, ja, dus een beetje onbekende uh, ja, Nederlandse rapper ja klinkt lekker Ah, ja, als ik aan Boeddha denk, denk ik aan Boeddhisme. Maar goed, uh, dat is ja, het, uh, ja. dit is weer een totaal andere hoek. Oh. Van, uh, ja, ja. Ja, je kunt hier best een beetje op mediteren, denk ik. Dat lukt volgens mij wel. Ja, ja toch? Lekker rustig. Een beetje, uh, beetje rustig, inderdaad. Het is net wat je onder rust verstaat, natuurlijk. Maar, ik weet niet of je hier koffie-shops hebt in hè? Dat nee, Heb je dat niet wat dan zou je bijvoorbeeld met zo'n liedje misschien geen jointje. hebben. misschien illegaal ergens in de kelder. Maar ik denk okay. dat, waar, waar wij niet vanaf <laughs> mogen weten. Maar, uh... Van Jan van Bazaar is er Ja. Dat weet radiostudio. Ja, precies. Nee, inderdaad. Nou, hier achter die deur. Nee. Ja. <laughs> we krijgen wel allerlei onderwerpen die je ja. ja, uh, ja. naar boven komen. Ja. Uh, we hadden het net uh, tijdens deze muziek, Jurg, over mm -hmm. jouw brede belangstelling. Ja. Dat je met radio nu bezig bent, eigenlijk televisueel uh, heel veel uh, ja, dromen hebt bij BNN. Mm -hmm, ja. Misschien is dat vast een oproep. Uh... Ja, hij stond zijn hoofd net, sorry. Dat ja, is onze huisfotograaf, ja, die loopt hier rond, die maakt foto's. Ja, sorry. Een oproep, maar dat je eigenlijk uh, ja, aan het studeren bent uh, ja, ja. bij scholen voor een studie aardwetenschappen. Ja, klopt. Waarom dat? Daarom aardwetenschappen, ja, dat is een goede. Ik heb, ik heb al heel al, al vanaf de basisschool vind ik aardrijkskunde een van de leukste vakken. En uh, dat is op de middelbare school ook al een beetje die interesse voortgezet, zeg maar. En zo en, en ik, ik hou ook heel erg van reizen. Dus uh, ik vind ja, het buitenlands en natuur vind ik ook heel erg tof. En ja, eigenlijk, aardwetenschappen heeft alles, alles wat, wat, wat, ja, wat, mij, wat, wat, wat ik leuk vind, en wat mij interesseert. En uh, heeft ook wat te maken dat ik, dat ik twee jaar lang een, een hele leuke docent had gehad die echt fantastisch kon vertellen over geografie, over aardbevingen, vulkanen, klimaat en dat soort dingen. En uh, ja, dat heeft me altijd al geïnteresseerd. En die interesse is door de docent nog uh, groter geworden. Mm -hmm. Waarop ik op een gegeven moment dacht, van, ja, wat wil ik gaan studeren? En ja, het, het ding bij een studie is, van, ja, probeer een zo breed mogelijk studie te kiezen. Dat je er sowieso werk in hebt uh, later. Ja, en toen kwam ik op aardwetenschappen terecht. En je hebt net uh, eindexamen VWO gedaan. Ja, Kun klopt. je niet meteen doorstromen? Nee, nee, nee, nee ja, ja, normaal mensen wel. Uh, wil jij niet? Nee. nee, nee ben je nee, niet normaal dan? <laughs> Nee, ja, in dit geval niet. Nee, nee. nee, nee. nee uh, t, um, ja, ik heb eindexamen gedaan in de maatschappijprofiel, cultuur en maatschappij. En uh, aardwetenschap is een beta-studie. Dus heb ik echt uh, vakken als natuurkunde, scheikunde en een bepaalde soort wiskunde voor nodig. Daar heb ik geen eindexamen in gedaan. Dus uh, ik, ik mag op dit moment die opleiding niet doen. Dus volgend jaar moet ik me om laten scholen en uh, volg ik het, uh, het examenpakket uh, natuurkunde, scheikunde en wiskunde B is dat in dat geval. Mm -hmm. uh, wat, wat andere mensen op de middelbare school in drie jaar doen, volg ik in één jaar voor die vakken. En dan doe ik daar komend jaar, komend schooljaar, doe ik de eindexamen in. En dan als ik daarvoor geslaagd ben, dan kan ik naar die opleiding toe. Kan dat wel? Gewoon in, in, zeg maar in, in één jaar doen wat, wat een normaal iemand in drie jaar moet doen, red je dat wel? Want dat is... Oeh, dan moet je wel heel intelligent wezen, lijkt mij, om dat te kunnen. Het kan wel. Ik denk even zwart en wit. Hè, ja, ja nou, het, het, het kan wel. Er zijn velen er zijn mij voorgegaan om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Alleen het is wel, ja, ik ben het met je eens, uh, het is wel echt heel erg aanpoten. En, ja. voornamelijk, en voornamelijk die vakken. Uh, ik, ik bedoel, de laatste keer dat ik scheikunde heb gehad is in de derde geweest. De laatste keer dat ik natuurkunde heb gehad is ook in de derde geweest. Dus dat is voor mij drie jaar dat ik gewoon helemaal niks... Geen enkele, nooit nagedacht over atomen of bindingen of wat dan ook. En dan nee. moet, nu moet je dat ineens uh, uh, gaan doen, ja. Maar als jij die studie nou in drie jaar, in één jaar gaat doen... heb je dan nog wel tijd voor de log? Uh, dat gaan we zien. Wat, wat, kijk, kijk wat, wat wel een ding is... en dat, dat wordt ook een hele grote uitdaging... Uh, komend, komend schooljaar dan. Uh, ik heb echt... het dat, dat, ja, school afgelopen, in de afgelopen zes jaar, dat is me... Ja, kan ik wel zeggen, vrij makkelijk afgegaan. Ik heb er nooit heel veel voor hoeven doen. Ik had heel veel maatschappijvakken, geschiedenis en aardrijkskunde. Dat is gewoon lullen zoals ze dat bij ons op school noemen. Een beetje pretpakket. Ja, een beetje pretpakket had ik wel. Ik had alle talen die je op atoneming kunt hebben. Dus ik had heel veel herhaling, heel veel geschiedenis. En dan kwam weer dat onderwerp. Dus... Ik heb er heel weinig voor hoeven doen. En nu is het echt zo. Nu, ja, komend jaar... Gaat nu het echt, zul je moeten leren. Nu zal ik echt gewoon, echt gewoon moeten blokken en veel moeten oefenen. En het, is, het is heel veel rekenen ook, uh, die vakken. Dus er is heel veel oefenen. En dan is het niet meer van ik lees boeken een keer door. En het zal allemaal wel. Maar dan is het echt... Uh, ja. Ja. Maar, maar hoe doet een student dat nu, tegenwoordig, in deze tijd? Want ik stond nog uit een tijd dat we... Ja, ik heb dan niet zo'n hoge opleiding gehad. Ik heb op de LTS gezeten. Mm -hmm. Uh, daarna uh, bij mijn werk ook nog studies gevolgd op MAVO-niveau. Zeg maar. maar toen was het gewoon zo: je kreeg, uh, je kreeg ook zeg maar, op de hogeschool, op de LTS, voor mij dan, dat was de hogeschool. Dan kreeg je dan huiswerk mee, dan moest je dan s'avonds avonds leren. Dan was je een half uurtje mee klaar. Maar hoe, hoe gaat dat nu tegenwoordig dan? Het lijkt mij dat je daar toch een hele avond mee druk bent dan. Ja, nou, dat, dat is per vak en per school verschillend. Kijk, als ik bijvoorbeeld ga kijken naar, naar, naar bijvoorbeeld aardrijkskunde. Bij aardrijkskunde hebben we gewoon een boek en daar staat gewoon tekst in. En de docent die legt het uit. En is daarna is het gewoon van ah, en, over, en over zes weken heb je toets van een hoofdstuk en is het klaar. En dan vragen ze gewoon dingen uit dat boek ja dan vragen ze dingen uit het boek ook okay. wel een beetje inzicht vaak ook en dat, omdat, ja, dat, dat, merk je, dat zie je in de examenklassen zie je dat veel de vijfde en de zesde en zo dan gaan mensen ook steeds meer gaan docenten ook steeds meer examenvragen echt officiële examenvragen uh, verwerken in, in proefwerken zodat je al een beetje klaargestoomd wordt voor dat, voor dat uh, examenniveau, dat zeg maar niet examenvraagstelling uh, maar dat, dat, dat, is, dat is per vak verschillend wiskunde is bijvoorbeeld een vak waar je gewoon elke dag gewoon huiswerk elke les gewoon huiswerk voor ja, hebt. is een voor dat je, je vier vijf ik vond het heerlijk ja echt waar ja nou, ik, een van de leukste vakken. Ik, ik heb meer, Als je het snapt, dan is het leuk. Ja. Maar als het, als het te, te moeilijk wordt. Ik heb ook wel eens dat mijn docent het dat ze uitleggen, Dat ik echt zoiets had van. Ja, het is allemaal leuk. Maar ik heb geen idee wat je staat uit te leggen. Ik heb geen <laughs> idee wat je staat te doen. Dan is er een keer een x weg en dan daar. Ja, nou goed. Ja. Nee, maar als, ja. als, als, als, je het, als je het snapt en als, dan, wordt het op, dan vind ik het op, op een gegeven moment wel leuk. Maar ja, moet ik het wel begrijpen. Ja, nou ja, toen ja, maar, ik... maar, maar, dan heb je het over je studie. Hè? Maar mm -hmm. hoe, hoe zie jij uh, even terug naar de. De omroep, hoe zie je de visie van radio en televisie hier bij de log en, en internet? Ja, nou, um, het, ding, het ding is natuurlijk, kijk, de log is echt, is, echt, is echt gewoon, ja, er is echt stof vanaf geblazen de afgelopen 2,5 uh, jaar. We zijn digitaal gegaan, dus we, we hebben heel veel mo moderne stappen gemaakt, ook waar internet uh, bij betrokken is. Uh, zo, ja, zo, zo hebben we nou een YouTube-kanaal wat gewoon, wat gewoon staat, maar, waar alle TV-uitzendingen en radio-uitzendingen op te vinden zijn. Um, dus ja, het. het, het het loopt, maar je merkt ook wel... en Ik merk dat als hoofdradio merk ik dat wel... dat veel medewerkers... die hier al, al heel lang zitten... Die, die hebben daar nog wel moeite mee. De, de, hmm. Voor hun is dat heel erg nieuw. Als je gaat kijken, en dat moet ik ze ook wel meegeven... er is in het afgelopen anderhalf jaar echt heel veel veranderd. Ja, ja. Hè? En, en, en voorheen, gewoon 15 jaar... is het gewoon allemaal op dezelfde manier gegaan. En nu in één keer alles radicaal anders. Ja. Dus ja, dat... dat, dat, dat kijk... Kijk, voor mij als jongere is het een, een, een, een stap vooruit. Ja. Maar ik snap dat het voor heel veel mensen ook wel gewoon te snel is gegaan: heel die vernieuwing en verandering. En ja. een gelijk een nieuwe studio. En je, en je kunt gestreamd worden, je hebt drie camera's op je neus staan, en dit en dat en zo. En zo. Ja. Maar, maar heb jij een bepaald beeld waar de, bijvoorbeeld de radio en de televisie uh, heen wil gaan? Uh, met de reportages en uh, de radio, uh, Meer live pro ja. programma's meer live artiesten zoals wij hier hebben gehad, noem maar iets meer zichtbaar in de stad, ja? in, de, in het dorp. Sorry, ja. nou ja, dat, dat, dat sowieso. Kijk, kijk, mijn droom als hoofdrader was dat je straks een programmering hebt die gewoon volledig vol zit en dan mogen verschillende programma's in zitten. We hebben muziekprogramma's zitten, we hebben praatprogramma's zitten, we hebben een, een mixprogramma zoals deze hebben we erin zitten. Mm -hmm. En ik denk wel, ik ik, ik vind dat je een verhouding moet hebben. Dus mm. echt wel dat je, dat je dat ongeveer een gelijk aantal hebt. En dat hebben we heel lang niet gehad. En dat zijn we nu een beetje aan het bijtrekken en zo. Dus je zowel of iets voor jong als oud als gewoon een de ja, leeftijd iets hebt. Ja, en precies. En een, een, een, een praatprogramma tussendoor. En dan een, gewoon een muziekprogramma die gewoon alleen muziek draait. En gewoon ja. informatie vertelt over muziek. Een programma waar, waar, waar hè, artiesten komen met live muziek en zo. Ja, daar moet je een beetje een, een mooie verhouding in maken. Ik, ik wil niet het ene, het ene type programma voortrekken op het andere. Uh, omdat, en dat is natuurlijk ook wel, ja, je hebt, een, je hebt een gigantisch publiek in principe. Ja, heel de, ja goorl en omstreken, dat is op zich best nog wel best een grote, uh, uh, grote achterban die je dan hebt. En je moet toch wel, ik denk dat het de grootste uitdaging is om iedereen, en dat, dat je ja, kan please them all, maar iedereen uh, proberen aan te spreken met een programma of een tv-dingetje. En voor de tv is het denk ik gewoon de grootste uitdaging om gewoon heel leuke, uh, om, om zowel journalistiek wat informatie te brengen. Als vermaak. Mm -hmm. Dus ook tv-programma's gaan maken en, en, en, en, en internetprogramma's en wat, wat BNN bijvoorbeeld nou doet. BNN die maakt boos. Ik weet niet of boos ja, met Tim Hofman. Ja, ja, dat soort dingetjes. Als, je dat, als wij dat zouden kunnen maken. Ja, dat zou wel echt heel mooi zijn. Ja, alleen dan wel lokaal gericht. Lokaal maar, gericht he? inderdaad ja, wel. Maar met, met dat, met dat niveau, dat is, is ja, dat is het, ja, voor mij dan persoonlijk gezien. Dat is het, ja, verder dan dat kun je niet komen. Ja. Maar hun ja, zijn ook ooit een keer begonnen bij BNN. En dat begint allemaal bij de lokale oproep vaak. Ja. Vroeger bij de Piraat. En uh... ja. Ja, jij zit nu nog bij de log en dat ga je natuurlijk nog altijd doen. Alleen ja. Ja, als in één keer BNN op je, op je pad komt, van kom hier uh, tv maken of uh, radio maken. Ja. Je kunt meelopen. Ja, dan, dan, is de, dan is de keuze snel gemaakt. Dan is de keuze snel <laughs> ja. gemaakt. Ja, maar pijn ik. in mijn hart. Ja, absoluut en terecht dan om, uh... natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk je toekomst. Je bent nog jong. Ja. Wij hoeven niet meer zo nodig. Want ja, bij ons is het eigenlijk bijna zo wat al gebeurd. <laughs> nou... Nou ja, zegt op de manier. Je weet nooit wat zeg het nooit, nooit, nee. eh, nooit Nooit, nooit, nooit. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja. Je, hebt, je hebt natuurlijk als, als, als, als jongere nog toekomstplannen. Je wil nog dingen. En ja, wij hebben toch een beetje de leeftijd bereikt. dat we al wat we hebben, dat we al tevreden zijn. En het is voor ons al goed. Ja. Je vergeet omroep Max, hè? Omroep max, ja, dat is ons streven. We ja. trouwens wel 70 zijn minimaal. Ja? Dus we moeten nog 20 jaar. We kunnen ook in de politiek. Ja, nee. ja dat kan ook. <laughs> dat kan ook. Nou, er liggen nog heel veel carrières ja. open. Weet je wat, we gaan hem zien draaien. Marcel, wat heb ja. je voor ons? Ja, walk uh, this way.